Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft tegen nieuwszender Fox News gezegd dat de Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw naar New York zullen worden gebracht. Eerder werd al bekend dat de twee in die staat zijn aangeklaagd, onder meer voor narcoterrorisme. Verder zei Trump dat hij zeer betrokken zal zijn bij de Venezolaanse olie-industrie. En dat China volgens hem geen problemen heeft met de Amerikaanse operatie in Venezuela, en dat China ook olie zal krijgen. De Venezolaanse vicepresident Rodríguez is in Rusland, meldt persbureau Reuters op basis van vier bronnen rond de vicepresident. Vanochtend zei Rodríguez op de Venezolaanse staatstelevisie dat ze niet wist waar president Maduro en zijn vrouw waren en dat ze een teken van leven wilden zien. Rodríguez was daarbij niet in beeld. De regering van Curaçao heeft de bevolking opgeroepen om kalm te blijven na de aanval van de VS op Venezuela. Er is volgens de regering nauw contact met de andere eilanden van het Koninkrijk en met Nederland. Ook de Arubaanse premier Eman heeft de bewoners gevraagd om kalm te blijven. Hij benadrukt dat Aruba voorbereid was op een dergelijk scenario en dat alles onder controle is. De Zwitserse politie heeft de eerste vier slachtoffers van de dodelijke brand op Nieuwjaarsnacht in Kramontana geïdentificeerd. Het zijn een vrouw van 21 jaar, een man van 18 en een meisje en een jongen van 16 jaar. Allemaal uit Zwitserland. De lichamen zijn overgedragen aan de nabestaanden. Het Zwitserse Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart... naar de managers van de bar waar de dodelijke brand plaatsvond. Ze worden onder meer verdacht van dood en lichamelijk letsel door nalatigheid.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 Kyoto to the bass, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name. Switch up the batteries. van alweer een paar jaar geleden hier op de Zandvoortse Radio. Nu de Kling Bendit en uh, Rada B. Fijn om die plaat weer eens uh, terug te horen... en te draaien voor jullie hier bij Zandvoort op uh, zaterdag. We zitten alweer in uur uh, drie van uh, dit uh, programma. Het begint al een beetje, uh, beetje donker te worden buiten... en uh, zodat om uh, tien over half vijf dan is de zon uh, echt uh, onder. geldt ook voor de burgemeester. Tien uur de zon onder, dat is natuurlijk in de zomer... Daar had hij het uh, over uh, zojuist na de toespraak. Bij u drie hebben we ook nog uh, uh, iets uh, nieuws over Zandvoort uh, 200 jaar. Niet 200 jaar Zandvoort, maar wel 200 jaar Badplaats. En Walter Sans uh, die kan daar uh, ons het een en ander over vertellen. Gaan we straks uh, naar luisteren. Zandvoort bestaat dit jaar 722 jaar alweer als plaats. En ook daar zijn we natuurlijk uh, enorm trots op. En uh, 35 jaar de lokale radio ZFM hier in het uh, dorp. We gaan een uh, plaat draaien uit de top 2000. Ik weet niet of je geluisterd hebt. Alle 2000 platen kwamen bij uh, Radio 2 uh, langs tot en met 31 december. En de nummer 1 was Queen and the Bohemian Rhapsody. Bijna in Zandvoort ook de nummer 1. Maar hij werd net verslagen. Dus uh, de platen behaalden de nummer 2 uh, positie hier in Zandvoort... Ja, we hadden natuurlijk de, het roerige jaar van uh, Marco Borsato. En de vrijspraak uiteindelijk eind van het jaar van uh, Marco. Voor alles waar hij voor aangeklaagd was. En dat betekent dat de Zandvoorters massaal stemden op uh, uh, Marco. Drie platen maar liefst in de top 10. We hebben Dochters. Uh, we hebben uh, De Waarheid. Die staat trouwens op uh, nummer 1. En uiteraard uh, die uh, leuke single Rood. De nummer 1, de waarheid. Met 14% ruim gestemd hier in Zandvoort.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 in de top 2000 hier in Zandvoort. Dat is deze single van Marco Borsato. En de waarheid, uiteraard na zijn vrijspraak over waar hij van beschuldigd werd. dadelijk gaan we naar Randall Lawson. Dat betekent de reports. Maar eerst de, de Boontown Rats. Dan begint de werkweek voor veel mensen weer hè? op uh, maandag. Oh, wat een ellende rendel. Nou, echt wel. Nou ja, ik, wij komen net terug uit Ardennen. En het was mega druk op de weg. En ik kan je vertellen, er komen een heleboel mensen van de wintersport terug. Ja, zeker. Ja, nou ja, die hebben wel uh, uiteindelijk uh, nog uh, een beetje sneeuw gehad en, en dergelijke, toch? Ja, zeker. En uh, ik geloof het wel. En, uh, maar allemaal met dakkoffers toestanden, allemaal zagrijnige mensen in de auto's. Ja, nou allemaal... ja. Ze moeten maandag allemaal weer werken. Hé, hey, hey, ga je vrolijk en uh, terugkom komen en zagrijnig. En komen ze terug. Ja, ja le lekker hè, die nou, jij bent er ook even uit geweest. Lekker, man. Ja, ja ik, heb, ik kom net terug uit Ardennen. We hebben lekker in uh, Duprie gezeten. En, uh, overal derby heet het eigenlijk. Uh, een, een fantastisch leuk dorpje in, uh, in Ardennen waar gewoon... Uh, jongens, ik kan het je ook vertellen, stereo's uh, oud en nieuw gevierd wordt. <laughs> Oké, okay, ja, de pijlen die vlogen uh, vlog in het uh, rond. Ja, officieel mogen ze het daar nou, natuurlijk niet in verband met brandgevaar, dat soort dingen, maar ja, er lag best wel wat sneeuw, dus ik denk dat iedereen zoiets had en nu gaan we ook de fik erin steken, dat hebben ze flink gedaan daar. En uh, ja, gewoon uh, een prachtomgeving, lekker wit en uh, lekker uitgerust, dus we mogen nog weer een jaar gaan knallen. Nee, ja, ja, mooi. Ja, hoe kijk jij terug op uh, 2025, een uh, zaakloos jaar? Druk. <laughs> Druk! Ja, Je ja. hebt het alleen maar drukker gekregen? Ik heb het alleen maar drukker gekregen. Ik kan je natuurlijk zeggen, ik sloot natuurlijk in januari, 5 januari uh, vorig jaar, sloot ik mijn deur van mijn winkel na 30 jaar. En uh, toen was ik dus, ja, en nu? En. Uh, ik heb halverwege het jaar gezegd, ik wil mijn winkel weer terug. En dat was een stuk rustiger leven. Dus uh, ja, ja en, enorm, enorm druk met het helpen van vrienden, met bouwen van raceauto's. En uh, ook oldtimers te restaureren. En mijn hoofd voornamelijk het ontzettend druk gaat, uh, met, het, uh, met de longtime touringkantje. Dat is mijn eigen hier natuurlijk. En, uh, dus af en toe heb ik wel eens gedacht, nou dat winkeltje was zo slecht nog niet. Maar uh, ja, vrijheid bijheid, hè, dat is ook wel weer. Ja, kom, zo is dat uh, En alles uh, komt uh, een keer eruit. Uh, eruit op een gegeven moment een eind en uh, ik heb de, de agenda voor dit jaar alweer helemaal vol staan. Dus uh, en ik, ik, ik zit te uh, genieten van het leven jongens. Dus het uh, is het mooiste wat er is. Nou, mooi is lekker? Ja lekker. Ja. Nou mooi jaar 2026 dan. Ja. En uh, dat, ja, dat geldt, dat geldt uh, natuurlijk ook voor uh, het begin van 2026 met de Dakar Rally. Ja. Gaan. Zijn ze vandaag dan morgen? En nee, vandaag met de proloog, hè? Ja, ja, volgens mij de proloog vandaag. vandaag. Ja. De proloog is vandaag iets van 20, 26 kilometer, geloof ik. Uh, vol trappen om te kijken of voor de startpositie, ja, die vind ik altijd niet zo heel erg belangrijk, hoor. Uh, voor Dakar, want dan gaat het uh, gedonder natuurlijk in de duinen en in de zandwoestijnen en, uh, en de rotsformaties weer beginnen. En uh, met uh, een hoop Nederlanders erbij. zowel uh, in de vrachtwagens als uh, eigenlijk bij de gewone auto's volgens mij niet eens zo heel veel. Ja. Uh... Maar ja, gewoon natuurlijk altijd wel leuk. Ik vind het altijd prachtig om te volgen. Want ja, jongens, het is wel zoiets van... Uh, een, ding, een dingetje van een kwartje kan zorgen dat je kapot gaat. Uh, uh, overmoed kan zorgen dat je kapot gaat. Maar als je eruit rijdt met die blije kopjes... dat vind ik altijd fantastisch. Ja, ja want ik, het is wel ja, echt, uh, echt uh, uniek als je hem kan uitrijden. Ja, sowieso. Want het is toch wel serieus... Uh, tegen me, vroeger, was het, hè, vroeger was het een dag, als ik eh, kijk naar het begin... Hè, in de tijden van Jay Sabine, echt toen het begon... was het een overmoed... ...overlevingstocht en uh, ging het ook allemaal wel een beetje van nou, we moeten die etappen halen. Tegenwoordig zijn het in feite natuurlijk, als je gaat kijken, gewoon bijna heb proeven geworden... ...en snelheidsproeven, want het is vanaf het, het moment dat ze weggevlacht worden, is het volgas. En ook niet rustig, nee, volgas door. En zeker de topteams, de fabrieksteams, ja, die jongens die zijn alleen maar aan het pushen, alleen maar aan het gaan. En uh, ja, dan, uh, dan, ja, dan is het wel wachten op ongelukken natuurlijk, uh, wachten dat pech uh, gaat komen... Uh, maar het gaat wel serieus harder als vroeger. Maar dat is natuurlijk heel mooi. Autosport hoort heel erg hard te gaan. Ja, zo is dat. Ja. En uh, ja, kom jij uh, veel uh, bekende Nederlandse coureurs uh, tegen daar op uh, Dakar, uh, zeg maar, op de startlijst? Nou, wat ik eerlijk moet zeggen, ik vind eigenlijk gewoon, als je kijkt naar de Nederlandse coureurs, altijd een beetje dat ze hun social media gewoon niet goed voor elkaar hebben. En de enige die dat echt goed doen, en die altijd wel voor, maar ja, die willen altijd op de voorgrond uh, treden, zijn Tim en Tom Cornel natuurlijk. Dat dacht ik. Uh, ja. Weet je, die staan natuurlijk altijd wel een beetje op de social media vooraan, hè? Ze hebben ook hun eigen uh, channelkanaal, kanaal, uh, WhatsApp-channelkanaal zelfs waar je ze kan volgen, waar ze gewoon eh, constant voor eh, alles opzetten. Ja, die, die doen het gewoon goed. Of die anderen het nou niet willen, ik weet het niet. Maar soms denk ik, oh ja, was jij er ook? <laughs> en dat hoort het natuurlijk niet, hè. Je moet jezelf natuurlijk ook profileren. Ja, zij zijn daar gewoon de keizerin, de, de keizerkoningin, zeg maar. Uh, en je doet het gewoon goed en het zijn goed te volgen. Uh, verder, een beetje, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet heel erg diep want Ik zat in Nardenne en daar kan je vertellen, daar heb je heel slecht internet. Oh, oké. Okay. <hijen> nou, ja, het is wel lekker rustig dan, uh, <hijen> Het is wel heel erg lekker rustig. Ik heb niet zo heel verdiep nog die er allemaal aan de stad staan. Uh, kijk, vroeger hadden we natuurlijk enorm veel vrachtwagens. Maar ook dit jaar heb ik daar nog niet zo heel veel van gehoord. Dat ik denk, nou, die gaat meedoen, die gaat meedoen. Dus, uh, uh, uh, het lijkt in de media ook lekker. wel wat stiller uh, rondom Dakar. Ja, en waarom? Eigenlijk weet ik niet. Vroeger was Dakar natuurlijk gewoon ja, een spektakel en een rally. Uh, en het zelfs volgens mij gewoon Nationaal TV gewoon zelfs uitgezonden. Uh, tegenwoordig moet je uh, volgens mij wel naar de tv centers tegenwoordig om daar wat van te zien. Is het er uh, niet uh, bij RTL 7? Of RTL 7, hebben die het? Nou, ja, dus volgens mij doen. wel hoor. Oké, okay, dus het kan of ook wel weer in, die, bestij, die doet het meestal, toch? Precies, dus, uh, ja, die is nou, nog maar, steeds in dienst daar. Dus, uh... <laughs> dan, dan moet hij gewoon lekker daarheen gaan. Ja, helemaal geweldig. Ja, uh, ik, moet even, ik moet er ook even in komen. Uh, volgende week weet ik misschien wel veel meer te vertellen van. Maar nu ook dan is voor mij, ik zit een beetje in vakantiemodus. Nee, je hebt gelijk. <laughs> hey, dan gaan we even kijken naar de uh, Formule 1. Want ja. Uh, ja, ondanks dat het uh, nu winterstop is, uh, zijn de teams, en die zijn ook met de kerst, wat jij al zei, gewoon doorgegaan. Althans, gewoon. Die hebben heel hard gewerkt, want uh, ja, de kom, nieuwe auto die moet uh, op tijd uh, klaar zijn ja, natuurlijk. Ja, want uh, eind van de maand begint het gedonder al hè. Dan gaan ze al testen. Dus, uh, en er zijn natuurlijk een paar teams, uh, zoals Cadillac, die hebben totaal 0,0,0 ervaring. Uh, dus die, uh, daar, daar moeten we maar zien waar die bij op de poppen gaan komen. Uh, uh, Ferrari gaat binnenkort volgens mij. Die, die, die was zo heel snel dat ze een auto gaan lanceren. Ja. Nou, dan hoop ik dat hij het beter gaat doen uh, dan die van 2025. Ja, bij de en, presentatie en, hier. Geef ze al de, de originele auto's zoals hij in 2026 gaat rijden. Ja, dat hebben ze zoals eerder gezegd. Maar uh, geloof mij normaal dat de laatste foefjes daar echt al niet op zullen gaan zitten. Maar uh, ja, in principe, die auto's gaan we natuurlijk wel een beetje zien hoe ze eruit gaan zien. Want het is natuurlijk een totaal ander concept. Een totaal andere auto die we helemaal hele andere achtervleugel Heel andere voorvleugel, uh, Zijposten die heel anders zullen zijn. Dus uh, de, We gaan wel een beetje zien hoe die auto eruit gaat zien. Nou, Hij is natuurlijk ook wat korter. Hè? Het zijn niet meer van die vrachtwagens. Uh, met, de, met de aanhanger, zeg maar. Uh, dus uh, het wordt een totaal ander gezet, kleinere bandjes, smallere banden erop. Ja. Uh, uh, we, we gaan een soort GP2 zien, zeg maar, denk ik, <laughs> die hopelijk wel sneller gaat als dan de, als de Formule 2, want anders is uh, het paard natuurlijk wel later. Ja, uh, en, de, en het probleem met die, die nieuwe auto's is, uh, wat ik begreep, uh, ook het uh, gewicht. 768 ja. kilo, maar uh, ja, heel veel teams hebben daar toch uh, last mee om dat uh, gewicht te behalen. Ja, nou ja, dat, dat moeten we even gaan kijken. En uh, ik denk dat, dat er, omdat er zo verschrikkelijk veel batterijen en elektronica in gaan zitten, dat die auto's sowieso heel zwaarder zijn. Dat betekent dat we hele kleine lichte kruisje gaan zien, gaan zien. Want daar willen we een stuk gewicht terughalen. Ja, hebben ze toen nou <laughs> daar net uitgegooid. Ja, die daar net uitgegooid. En, uh, maar de grote jongens die zullen heel erg op die eet moeten. Ja. Uh, om, om, om dat minimumgewicht gewicht natuurlijk te gaan halen. En, uh, uh, dus ja, er gaat veel veranderen. Uh, ze zeggen dat er heel veel gaat veranderen qua rijden. Uh, nou, heb ik heb ik eens eerder gezegd. Zeker met de 30% minder downforce, uh, moeten we wat meer smijtwerk uh, en uh, wat meer inhoudmogelijkheden gaan komen. Uh, ik moet het eerst allemaal zien. Hè? Ik, uh, ik, vind, weet je, jongens, ik vind het een beetje jammer dat al die veranderingen één keer zijn gekomen. Want de Formule 1 staat serieus dicht bij elkaar. En uh, als Carl Sainz een podium kan halen, dan. ...heb ik wel zoiets van, jongens, nou, het zit toch al redelijk dicht op elkaar zeg maar, met de teams. En nu is het uiteindelijk weer degene die uh, ja, uh, toch het meeste geld erin heeft uh, gestopt... ...en uh, al heel lang mee bezig is. Je gaat toch vooraan rijden, dat zijn dan toch wel de grote teams. En ik hoop niet, ik hoop ze dus zeker niet, dat dadelijk iemand... Het hele zeg maar, elektrische gedeelte van de motor. zo goed voor elkaar heeft. dat je weer net zoals vroeger bij Mercedes krijgt. dat het eigenlijk een onoverwinnelijk team wordt. omdat er gewoon die motor, motor plus elektronica zo enorm goed is. Zeg maar. Dus uh, dat, wordt een beetje, dat wordt een beetje afwachten. Maar ja, ik zeg het maar, we moeten gewoon afwachten tot die eerste training. Ja, misschien zo is het, ja. Misschien rijdt, misschien rijdt kennelijk wel iedereen weg, hè? Ja, ja die, die <laughs> rijden natuurlijk wel gewoon met een uh, Ferrari-motor uh, rond. gewoon met een Ferrari-motor. Nou, en als jij het CC goed in orde hebt en ze hebben de rest goed in orde... en ze hebben daar wat uit hun nieuwe fabriekje getoverd... Uh, dan staat iedereen daar met een open mond te kijken. Nou ja, jongens, uh, <laughs> uh, ik, ik verwacht het niet, maar je weet het nooit, hè. Het blijft Formule 1, dat, je weet het nooit. Dat, dat zal wat zijn, <laughs> Bottas of zo, in één keer uh, steeds op uh, de eerste plek. Nou ja, we hebben ooit in de Formule 1 in 77 een nieuw team gehad. Walter Wolf, die won zijn eerste wedstrijd hè? met een nieuwe auto. Niemand kent dat hele team en ze worden de eerste wedstrijd. <laughs> ja. dus, uh, dat is al heel lang geleden, hè? maar <laughs> je weet het nooit. Nee. Ik, zou het, ik zou het stunt al van het jaar vinden als ze de eerste wedstrijd winnen. Ja? We, dat nou is ja, wel mooi, dat ja. Nou ja, je weet het nooit. We beginnen ja. eigenlijk een beetje opnieuw, hè? zeg maar. Ja, het is in feite back to basic. Het is back to the drawing board en uh, back to basic. En uh, ja, hoe dat de teams uh, de, daarmee omgaan, dat, uh, ik verwacht veel van, een, uh, toch wel van de grote teams natuurlijk. En jongens, die hebben zoveel ervaring. Maar uh, ook voor hun uh, zitten er een paar heel nieuwe dingetjes bij. Dus ja, uh, het, is, het is totaal anders. Uh, misschien gaat het helemaal mis, hè, dat we weer hele grote verschillen gaan zien. Dan zou ik het jammer vinden, maar aan de andere kant ja, dan moet iedereen maar weer harder gaan werken om het weer bij elkaar te gaan komen. Dus, ja, uh, zo is dat wat Red Bull die geeft aan, uh, dat ze toch wel een beetje tijd gebreken hebben. En dat komt met name doordat zij nog tot het eind van uh, het seizoen, tot de laatste race, nog de oude auto hebben doorontwikkeld. Ja, en ja, dat waren andere teams, dat zeggen andere teams, waren daar helemaal niet meer mee bezig. Nee, klopt. Ja, uh, uh, ja weet je, uh, voor hetzelfde geld hebben ze op dat uh, hele gebeuren, hebben ze dingetjes geprobeerd in, uit 2026, hè? we weten het niet. Hè? Maar, uh, qua afstelling, qua, uh, kijk, het boel was begin van het jaar, zeker begin 25, heel, helemaal de weg kwijt. Ja. Uh, die, die konden het window niet vinden waarin die auto uiteindelijk goed lag. En uh, nou, daar hebben we een paar andere coureurs, de tweede coureurs, de tweede rijders hebben er zeer, zeer serieus uh, problemen mee gehad. Dat hebben we gezien. Ook uh, Max had daar problemen mee. Aan het eind van het jaar uh, zag je Max wel weer de oude stijl gaan doen en je zag hem ook meer rustiger sturen. Uh, of je helemaal tevreden was, dat denk ik niet. Uh, maar ze hebben wel keihard gewerkt om het een kampioenschap binnen te halen. Ja, er zijn uh, wel wat uh, coureurs trouwens. Uh... Uh, die, uh, die last hebben van hun uh, rug, door dat, uh, dat gestuiten gestuite ja. van die auto's. Ja, nou, dan stop je denk ik z'n ze in, zeg ik wel. <laughs> Klaar! Ja, ze krijgen genoeg betaald, waar u zeggen. Ze krijgen er genoeg voor betaald. Dat Niet is ook zo. Nou, ja, ja. <laughs> ik zei, ja, ik zat gisteravond uh, darten te kijken in uh, Alley Pally in uh, Londen, in uh, Londen-Noord. Het ja. ja, jaarlijkse WK en dan had je de wedstrijd van uh, Gian van Veen tegen Gary Anderson. Nou, dat ja. gaat daar om, ook om tonnen wat ze per gewone wedstrijd uh, verdienen. En ik geloof dat de winnaar uh, zo'n kleine 2, uh, 2 miljoen pond krijgt uh, uh, morgen of uh, vanavond. Nou ja, dan ben je toch wel even weer langs de, zeg maar, de oogarts geweest. Om te kijken of je oogjes echt goed doen. Dan wil je toch wel goed, goed in het vakje gooien, zullen we maar zeggen. Nou, dat is het wel de moeite waard, ja. Ja, dat was zeker de moeite waard, ja. Nou, dus, ook daar, hè, ik, ik had volgens mij vroeger Raymond van Barnet kregen gekregen voor 100.000 pond. Dus ook daar is het een beetje extreem eh, misgegaan, zeg maar. Ja. Eh, en de commercie natuurlijk mee, mee gaan doen in het hele verhaal. Maar ja, uiteindelijk moet je dan wel steeds die foutjes zien dat bordje gooien. Ik, ik, heb vertel, ik heb het geprobeerd, uh, volgens mij zitten de gaten nog steeds in de deur. Dus het is niet helemaal goed gegaan daarmee. Uh, <laughs> nou ja, we hebben in ieder geval vanavond een hele mooie finale. Luke Littler, weet je wel, die uh, jongen, jongen van 18 jaar, tegen 23-jarige Nederlander uh, Gian van Veen. Heeft hij uh, de finale gehaald? Die heeft de finale gehaald. Nou nah, jongens, dit is toch helemaal top? Gisteren in, in de finale. Gisteravond, ja, geweldig ah. hè. Ja, dat vind ik cool, vind ik ja. cool. Ja, liter is geen makkelijker. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar we hebben nog niet echt kunnen zien wat hij eigenlijk uh, nu uh, in huis heeft. Want hij had helemaal geen moeite met al die uh, mensen die hem uitgedaagd hadden om het zo maar even te zeggen. Nou ja, laten we nou hopen dat hij met die uh, onze Hollanders gewoon heel veel moeite gaat krijgen. Dat denk ik wel, hoor. Nee, ik denk het wel. Nou, en als als toch weer in Nederlandse wereldkampioen hebben, ons dat kleine landje. Want Engeland is natuurlijk wel de bakermat, Daar is het allemaal wel. Daar komen ze allemaal vandaan, Elke kroeg staat wel een dartboard Daar. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, daar is het sowieso helemaal oké. Okay. Nou, spannend. Ja, spannend. Ja, zeker ja, weten vanavond. En, en, en Dakar natuurlijk spannend. En de Formule 1. En jongens, uh, het is nog steeds het, het vraag: gaat Ciampiero GP blijven naar ja. Red Bull of niet, hè? Nou ja, ja, de ene keer lees je weer dat hij uh, toch weggaat. En de andere keer, ja. nee, ja, hij blijft toch. Maar... Hij blijft toch. En uh, dus uh, ik ben heel benieuwd hoe, uh, wat daarmee gaat gebeuren. Probeert hij zijn marktwaarde we... een beetje op te schroeven of zo? Ja, uh. we weten inmiddels wel wat, wat er allemaal aan de hand is geweest natuurlijk, hè. Vervelende situaties ja. met zijn vrouw. Ja. En, uh, maar dat, uh, en ik hoop, ik hoop uh, met het beste voor haar dat ze er gewoon helemaal bovenop komt, dat is natuurlijk heel belangrijk. Zeker weten. Meer belangrijk bij welk team die gaat komen, dat zij gewoon gezond gaat worden. Nou, daarom heeft uh, hij daar ook voor gekozen, hè? om dan niet uh, op, de, ja. op circuit te zijn, ja, zeg maar. Zou ik ook doen, zou ik ook doen. Ja. Wow, nee, dan is ook Formule 1 niet meer belangrijk. Ik heb het zelf meegemaakt. Dan is Formule 1 absoluut niet belangrijk hoor. En de rest van de wereld is ook niet zo belangrijk meer rondom je heen. Uh, en ik, ik, uh, ik hoop dat, uh, dat ze er samen heel goed uitkomen. En dat uh, zij gezond wordt. En dat hij dan gewoon lekker weer langs de muur vooral bij Max kan zitten. Want Jos, die gesprekken tussen die twee, ah, die zijn goud. Die zijn zo goud. Is dat zo, is dat zo. En ze zijn uh, allebei eerlijk uh, tegen elkaar. Uh, ja, uh, heel simpel. En uh, ik denk uh, dat hij de enige is die Max kan temmen. Ja. Max is natuurlijk best wel af en toe... kan heel erg uit de bocht komen met uitspraken... dat ik denk, doe dat nou niet, jongen. Ja. En dan is en, en, oh, je gewoon aan de andere kant... Doe dat nou niet en uh, doe rustig aan, Max. Nee, we gaan het zo doen. Ik denk, nou ja, jij bent de enige die hem een beetje uh, kan beheersen. Dus daar moeten we heel blij mee zijn. Dus ik, uh, ik hoop uh, van harte dat uh, Red Bull zegt... Nou, miljoentje meer, we willen je graag houden. Moet, moet kunnen, toch? Zo is het. Zeker weten, uh, we willen hem niet uh, missen. En anders uh, moet uh, Max uh, maar zelf even een muurtje uh, die kant op schuiven. Ja, dat, die gaat hij toch niet missen. Dus dat maakt ook niet zoveel uit. Dus, uh, nou ja, gewoon, nee, jongens, ik kan niet wachten. Even, uh, ik ga straks sowieso zeker voor de TV voor Dakar want ik wil zeker weten, even ook even bijgeschold worden wie, welke alle Nederlanders die meedoen. En uh, of we kansen maken, hè, bij de vrachtwagens of we kansen maken, bij de auto's denk ik niet. Uh, daar zullen we geen kansen gaan maken, want er moeten hele gekke dingen gaan gebeuren. Uh, en kijken of al die grote cracks of ze weer zo vol gas gaan dat er toch wel weer een paar gaan sneuvelen. Dat ze zeggen: Nou jongens, ze staan toch weer met blokken in de woestijn. Dat is natuurlijk altijd het mooiste wat er is. Ja, tot, tot slot: hè? je hebt uh, twee routes, zeg maar, die, uh, ja. of twee parcours, uh, of twee marathon-etappes. Uh, waar, uh, waar ze geen hulp uh, mogen krijgen van hun teams. Ja, twee dagen. En moesten ze dan en moesten ze het helemaal zelf doen. Ja, dat, je, dat lijkt me wel heel zwaar. En als je dan denkt dat ze het rustig aan doen ook weer niet. Nee, <laughs> dus maar, maar ze hebben maar 7900 kilometer te rijden hoor. Dus, uh... Ja, weet je, in, in een zandbak dat valt wel mee hoor. Dat Moe, valt wel uh, mee. Een, een klein afstandje. Ja. <laughs> Toch. Ongelooflijk hè? Nee. Nee, dus, weet je, en, en heel veel daarvan is natuurlijk wel, dat noemen ze liaison, dat zijn dus de verbindingsetappes. Ze hebben Soms uh, hebben ze een special stage van 150 kilometer, maar een verbindingsetappen van 350 kilometer. Dan heb je eerst nog lekker vol gas lopen poelen, en dan kan je nog zeg maar 300 kilometer naar je volgende bivak. Serieus, ja. serieus, serieus. Heel veel respect voor al die jongens. Heel serieus, Komen man. ze nog net als uh, vroeger trouwens uh, echt uh, door uh, van die kleine dorpjes? Ja, maar wat er wel is, vroeger mochten ze daar vol gas doorheen, tegenwoordig niet meer. Hè. Dan krijgen ze daar een baken en dan gaat er een piepje in de auto en dan mogen ze nog maar 50, 60 rijden geloof ik. En eh, het is heel simpel, doen ze dat niet, dat wordt allemaal door GPS natuurlijk opgepakt. Dan krijgen ze serieuze strafpunten en serieuze strafseconden daarvoor. Ah. Dus eh, het is niet meer zo, wat we vroeger van de dakken zagen, dat ze gewoon 200 door het dorp heen raasden. Eh, dat, dat doen ze niet meer, dat is klaar. <lacht> dat, eh, en, en, en terecht. Zeker. Dan lopen, honden, dan lopen de honden en de geiten en de kinderen ook te spelen. Dus uh, dat moet je natuurlijk helemaal niet weer We hebben vroeger eens beelden gezien dat je dacht, ja jongens, is dit oké? Okay? En gelukkig heeft de organisatie op een gegeven moment ook gezegd, nee, dit is niet oké. Okay. Nee, naar aanleiding van uh, dat er ook ongelukken gebeuren, hè, daarbij. Oké, okay, dat uh, mensen weer overreden. Hè? Dat is natuurlijk best wel in het verleden, best wel een paar keer gebeurd. En daar uh, hoorde je er weinig van, maar er gebeurden natuurlijk best wel uh, rare ongelukken natuurlijk. Niet alleen met deelnemers alleen, maar ook uh, gewoon tussen het publiek en, uh, en de deelnemers... En ja ze proberen daar toch wel alles uh, aan om dat te voorkomen en dat is heel goed en terecht Ja, en mooi welke kans uh, is er eigenlijk ik uh, lees iets van uh, Sebastian Loep is die niet van uh, de DTM uh, Loop, Hoe bedoel je? Nee? Loop, uh, nou, Loep heeft alles gereden wat er maar gereden kan worden. Die heeft, Sebastian ja, heeft, heeft Le Mans gereden, DTM gereden... maar hij is gewoon natuurlijk wel een meervoudig wereldkampioen rijden. Dus, ja, Sebastian Loep is, uh, jongens, één van de grootste coureurs... die je maar kan bedenken. Die man, oh, uh, die, volgens mij heeft hij zelfs in Fimileo-auto getest. Dus, oh, die kan okay. alles. Die kan alles. <lacht> <lacht> die, die nou, kan maar alles. we gaan kijken hoe hij het uh, gaat afbrengen tijdens uh, Dakar Rally. We, we wachten het helemaal af en, uh, en volgende week uh, gaan we ja, richten, aftellen richting de eerste test. En dan gaan we kijken hoe de Hollanders er staan in Dakar. Dat ja, lijkt me een heel goed uh, oh, en, idee. En, en, en volgende week is in voor 10 januari is het volgende week toch? Ja, 10 januari. En uh, natuurlijk de vier uur hè de winterkampioenschap. Hè? Ah, oké. Okay. Ja, oké. Okay, krijgt... Dus daar moeten we het zeker over hebben. Ja, is dat ook uh, de nieuwjaarsrace uh, meteen? De nieuwjaarsrace. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ja, nou, en die is, die is natuurlijk een tijdje weg geweest, maar die is weer terug. Gelukkig ook, want uh, die hoort gewoon op het circuit. Ja, en wat ik begrepen heb, jongens, al meer dan 40 aanmeldingen. Dus het wordt een, een, een, een volveld. Mooi, nou, dankjewel weer, hè. Ja, jongens, fijn weekend. Ja, hetzelfde. En uh, ja, geniet lekker van je zaterdagavond. Ja, ja, en de Dakar natuurlijk, hè. En, en ja, ik misschien ik pijltjes uitpakken. gooien. Ik ga tas uitpakken hier. Oh, Oké, okay. okay. Rendel, dankjewel, hè. Oké. Okay. Hier is doei, doei. de nummer 1 uit de top 2000. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. I triggered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 Let him go, let him go. This miller. Let you go, let me go. Let you go, let me never, go. Never, let never, let never go. let me go. Oh, no, no, no, no, no, no. oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Be as evil as the devil, put aside for me, for me, for me. For uit de top 2000. En hier in Zandvoort op plek nummer 2 in de top 10 terug te vinden. Deze van Queen en de Bohemian Rhapsody. Ja, we gaan nog één onderwerp behandelen... want dit jaar bestaat Zandvoort 200 jaar als badplaats. En gisteravond hadden mijn collega's met Walter Sans daar een gesprek over... want Walter organiseert vanuit de gemeente...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 En ik ben heel erg benieuwd naar het boek. Lijkt me wel mooi om dat sowieso in huis te hebben als Zandvoorter. Want ja, dat gaat over onze geschiedenis. En volgens mij mogen we daar best en zeker trots op zijn. Zandvoort, 200 jaar badplaats. de afgelopen top 2000 werd het ook duidelijk. De platen uit de jaren 80 zijn het meest populair. En dat scheelt, want je hoort op de zaterdagmiddag... ...hoor je er heel veel loskomen. Waaronder deze van de Jarbro en People en I Wouldn't Lie To You. De eerste gast die bij Fred vanmiddag aanwezig is... ...is inmiddels gearriveerd in de studio. Dus dadelijk gaan we horen van, van wat, wat hij gaat doen. Wat hij nieuwe single uitgebracht of iets... Hoor je ze dadelijk bij Fred tussen 5 en 7 uur. Wij gaan tot die tijd nog een paar platen draaien, waaronder deze van Tremaine. Altijd fijn als hij er weer is. Hè? Dan weet je dat we zodanig programma hebben. Tussen 5 en 6, 7 Fred hij met Entertainment Fooyou. Ook in het uh, nieuwe jaar is hij er gewoon weer bij. En uh, kun je luisteren hier op uh, ZFM. naar uh, twee uur lang gezellig show. met uh, ja, eigenlijk van alles en nog wat. En ook uh, heel veel uh, zangers, zangeressen die uh, altijd bij hem langskomen. komen. of zelfs uh, soms optreden. Hoor je allemaal zometeen uh, weer bij Entertainment Fooyou. Ik ben er volgende week weer. Ook dan weer tussen 2 en 5. Zandvoort op zaterdag. Wees nog een hele fijne zaterdagavond. Ondanks al het gebeuren in de wereld op dit moment. Laten we hopen dat het allemaal een beetje rustig blijft. Tot een volgende! En bedankt voor het luisteren. Dag! You called the brother in the terrible disposition. It's a shame.